Gert Kluk met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Russische troepen de grootste steden van Oekraïne blokkeren... om zo een humanitaire catastrofe te veroorzaken. Het leger laat geen hulpgoederen door in steden in het midden- en zuidoosten van het land, zegt Zelensky. Volgens de president is het een bewuste tactiek om zo inwoners over te halen om met Rusland samen te werken. De Europese Commissie ziet ook de problemen rond het gebrek aan goederen in steden en waarschuwt voor hongersnood. Bij een Russische raketaanval op de zuid stad Mykolaiv zijn tientallen doden gevallen, zegt een Oekraïense parlementariër tegen de BBC. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt bij de aanval. Die werd uitgevoerd op een kazerne van het Oekraïnse leger. Mykolaiv is een strategisch gelegen stad in het zuiden van het land en is van groot belang voor Rusland om de havenstad Odessa in te nemen. In het noorden van Noorwegen is een Amerikaans militair vliegtuig met vier inzittenden neergestort. Het toestel van de mariniers deed op het moment van de crash mee aan een oefening van de NAVO. Het vliegtuig raakte rond half zeven gisteravond vermist nadat er een noodsignaal was uitgezonden. Toen had het al een half uur binnen moeten zijn. In het gebied waren de weersomstandigheden slecht. België wil twee reactoren van de kerncentrales Doel en Tijang tien jaar langer openhouden. In december nog werd besloten dat de twee kerncentrales in 2025 dicht moeten... Maar nu blijven twee van de zeven reactoren open om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Kernenergie is nog altijd de voornaamste bron van elektriciteit in België. In Brazilië heeft een rechter bevolen de chat-app Telegram te blokkeren. De app zou zich onder meer herhaaldelijk niet hebben gehouden aan uitspraken om accounts te blokkeren... die volgens de rechter nepnieuws verspreiden. De rechtspopulistische president Bolsonaro noemt de uitspraak ontoelaatbaar. Het weer vandaag veel zon, het wordt 11 graden te warm tot 15 in het zuidwesten. Door de oostenwind voelt het wel wat kouder aan. Morgen bewolking en wat regen en dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het loopt nu bij Utrecht vast op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Maars en Nieuwegein staat 7 kilometer door een vrachtwagenbrand. Drie rijstroken zijn dicht en dat kost je in totaal een half uur extra. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Uh, come on, yeah. Just a present. So I'm hoping and wishing that, girl, I'm forgiven. Say so yeah. Yeah. Cause every time you leave me. To leave it. But now you're Quand model je m'approche Punt 9 FN Het stil op straat, het is anders dan anders Want heb je geen reden, dan mag je daar niet En de kans die bestaat, dat alles verandert Want oh deze maanden, die gaven ons niet Ook maar enige hoop, ook maar enige zekerheid van verbetering of iets Maar waar ik als persoon de weg niet ben kwijtgeraakt Het oude achterliet Ik wilde elke dag iets anders Elke dag een avontuur Ik wilde elke dag weer feesten Geheven glas elk ieder uur Maar nu zit ik te bekijken Te beseffen hoe het bent dat jij zo fijn kan zijn met weinig, als jij maar bij me bent. Het ochtendlicht is anders dan anders. Het is vroeg in de morgen, maar het witte weer kaatst. Het is lang geleden, dus gelijk ben ik wakker. Een storm opkomst is dus nog steeds stil op straat. Het is warm in ons huis en zo kijk ik naar buiten. Zo uit het raam die mij vertelt dat ik het goed heb gedaan Dat we hier moeten blijven Ik wilde elke dag iets anders, elke dag een avontuur Ik wil elke dag weer feesten, geheven glas, elk ieder uur nu zit ik te bekijken, te beseffen Juist zo fijn kan zijn met weinig Als jij maar bij me bent Ik wilde elke dag iets anders Elke dag een avontuur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 Satisfied till you buy my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 I'm in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 Good day.